Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het einde van de meeste coronamaatregelen lijkt in zicht. Het kabinet zou eind deze maand flink willen gaan versoepelen. Het coronatoegangsbewijs en mondkopjes gaan waarschijnlijk verdwijnen. Net als de anderhalve meter regel. De horeca- en cultuursector mag dan langer open blijven. Daar zien de meeste mensen naar uit. Volgens mij snakt iedereen enorm naar uh, meer vrijheid. Waar snak je zelf het meest naar? Uh, langer in de kroeg kunnen zitten. <laughs> ja. Gewoon weer een beetje avontuur kunnen beleven. Dat is ook wel fijn. Ik denk dat ik toch wel een uh, clubje ga bezoeken ofzo. Landen als Denemarken, Zweden en Engeland gingen ons al voor bij het afschaffen van de belangrijkste coronamaatregelen. De enige mannelijke atleet uit Iran, een skier, is op de Olympische Winterspelen in Peking betrapt op het gebruik van anabole steroïden. Hij is de eerste atleet die bij deze Spelen op doping is betrapt. Shaki was ook al bij de Winterspelen in Vancouver en in Sochi. Tijdens de openingsceremonie in Peking droeg hij de Iraanse vlag. Bijna alle gevangenen in de gevangenis in Veenhuizen in Trenten zitten in quarantaine. 35 van hen hebben corona. Dat betekent dus dat alle gevangenen vrijwel de hele dag in hun cel moeten blijven. Blijven. De dagprogramma's zoals werken en sporten zijn geschrapt. Ook mag er een tijdje geen bezoek komen. Anderhalve week geleden waaide storm Corrie over ons land. En nog elke dag zien ze daar de gevolgen van. Letterlijk op het strand van IJmuiden. Daar vindt de dierenambulance nog elke dag veel verzwakte en dode vogels. We kunnen iedere dag rijden, wat. En we zitten per dag op 20 tot 40 stuks. De levende brengen wij straks naar het vogelhospitaal En de overleden zoeken we uit voor de NVWA. En de rest gaat helaas naar de destructie toe. De verzwakte vogels worden opgelapt en een paar dagen later op het strand weer vrijgelaten. Het weer, er kan nog wat regen vallen. Morgen vroeg ook eerst regen. In de middag wat meer kans op een zonnetje. En dan is het een graad of zeven. Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie.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 The Sea of Love. The Sea of Love. Sometimes I wonder by the look in your eyes When I'm standing beside you There's a fever burning deep inside Two hearts in purple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 ZFM Zandvoort met nu The Sea of Love. On Sundays she's an eagle, flying high, reaching for heights unforeseen. Of a woman and the mind Of a child she'd left behind The child she'd always been She is a lady, lady